Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Berlijn is massaal de 25e verjaardag van de val van de muur gevierd. Met muzikale optredens, toespraken, vuurwerk en het oplaten van een symbolische lichtmuur. Die bestond uit 8000 verlichte ballonnen die één voor één werden losgelaten. Naar schatting ruim een miljoen mensen zijn afgekomen op de festiviteiten. Bij de Brandenburger Tor traden onder andere Pieter Gabriel en Udo Lindenberg op. Verpleeghuizen moeten onaangekondigd worden bezocht door de inspectie. Dat vindt de Nederlandse Patiëntenfederatie. De huidige aangekondigde controles met een handvol inspecteurs... zijn volgens de federatie niet genoeg om misstanden aan te pakken. De Belangenvereniging schrijft aan het kabinet... dat er snel een grondige oplossing moet komen... voor problemen waar al jaren over wordt gesproken. De Amerikaanse regering kan niet bevestigen dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gewond is geraakt bij een luchtaanval. De Amerikanen zeggen niet te weten of Baghdadi meereed in het konvooi dat gisteren werd gebombardeerd in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Iraakse bronnen beweren wel dat Baghdadi is geraakt en dat is ook bevestigd in een tweet van een IS-woordvoerder. Zeker 2 miljoen Catalanen zijn naar de stembus gegaan voor het referendum over onafhankelijkheid van Spanje. De verwachting is dat er een overtuigend ja uit de stemming komt. Veel tegenstanders van de onafhankelijkheid bleven thuis omdat de Spaanse regering het referendum niet erkent. De uitslag van de stemming wordt morgenochtend verwacht. Acteur en zanger Harry Belafonte heeft in Hollywood een ere Oscar in ontvangst genomen. De 87-jarige Belafonte krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de burgerrechten in de Verenigde Staten en zijn liefdadigheidswerk. Zo steunde hij de predikant Martin Luther King financieel in zijn strijd tegen de rassenscheiding en ook was de acteur lange tijd ambassadeur van UNICEF. Het weer vannacht en morgenochtend is er kans op wat regen. In de loop van de dag is er wat meer zon. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Een, ja, een discipelschapstraining. Dat jij echt leert van uh, hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat zit je ook bij Jachme de Opdracht, Doet de Mission. Een organisatie. Bedoel je die organisatie ook? Oh, iets. Ja. En dan gaan ze ook uh, na zo'n studie ook, uh, over de wereld, educeren mm -hmm. of hulpverlening.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 Ja, precies. Dat bezig zijn. Inderdaad. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar Renesse, uh, omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, mm. voelden ze daar een, di een ding om de stad daarop te gaan. En zodoende is dat uitgegroeid uh, ja. dat ze er nu ja, in Lelystad staan of, in, uh, of hier in Alemse, Ja.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 En nog, ne nog net niet om een nieuwe fiets, maar bij wijze van spreken, maar ja, ik, nee, ik, ga hem echt, ik leg achter, echt alles bij hem neer uh, als ik ergens mee zit en dan, uh, dan ga ik rustig bidden en dan, ja, dan, dan overleg ik het met hem en dan, dan, kan, ik het ook, dan kan ik het ook rustig uh, loslaten. Mm. Ja, dat is mooi hè, dat staat ook in de Bijbel van, stort je hart uit voor zijn aangezicht, dat is eigenlijk wat jij zegt, wat je doet, mm. dat je alles met Jezus bespreekt. Zeker. En nou, dat is wel heel bijzonder. Mm -hmm.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 Digging me